voorkomen geldt er een vervoersverbod in een straal van 10 kilometer. En ProRail gaat er meer aan doen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Er komen onder meer honderden slimme camera's langs het spoor. En dan moet ervoor zorgen dat er sneller kan worden herkend... of er bijvoorbeeld mensen op of langs het spoor lopen. Want vaak gaat dat maar net goed, herkent ook deze machinist Bart van Nederland. En ik rij nu net anderhalf jaar voor mezelf. En ook ik heb nu al een aantal plekjes van... hé, want daar was dit gebeurd en daar was dat gebeurd. Je vergeet het nooit meer. En ProRail wil ook drones gaan inzetten. Ja, veel felicitaties voor Prinses Beatrix. is jarig, vandaag is ze acht. 80 geworden. Op social media wordt ze massaal gefeliciteerd. Ook door de, nu nog, premier Schoof... Hij wenst haar nog vele jaren. Sympathiek. Het weer nog. Van meer plaatsen op de meeste plekken is het droog. Af en toe ook wat zon. 1 tot 9 graden. Morgen een grijze dag. In het noorden dan weer koud. In het zuiden een graad of 8. Danny, dankjewel. Graag gedaan. Zou het zijn trouwens als hij dat niet deed. haar nog vele jaren oh, oh, oh. Dit is de verkeersinformatie bij Q. 20 files. Uh, een van de langste op de A4. Den Haag-Amsterdam. Tussen de Schiphol tunnel en de Nieuwmeer. 5 kilometer, een kwartier. En de A5. Hoofddorp Amsterdam. Tussen IJmuiden en de Westrandweg. door een ongeluk 4 kilometer 20 minuten. Control. Sta 1 naar D. 135,1 en langs de A35 naar Enschede bij 58,2. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. Welkom bij de enige echte. Tot 6 uur hoor je de 40 populairste hits van deze week. Gebaseerd op airplay, streaming en trends op social media. Samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Het is jaargang 62, editie 3159. De enige die telt... Stefan Belman. Goedemiddag, daar gaan we dan met de editie van zaterdag 31 januari 2026. Laatste dag van januari. You made it! Voelt altijd zo lang in die maand. Jeetje. We hebben deze week 15 stijgers, 17 zakkers, 6 zittenblijvers en 2 nieuwe binnenkomers. Betekent ook dat we afscheid nemen van 2 liedjes. kom pauze. Ik ben mezelf niet. Na acht weken drukt Luna niet op de pauzeknop, maar op stop. En ook de langst genoteerde hit verdwijnt uit de lijst na 35 weken. Morgan Wallen en Tate McRae uit de top 40. Nee, ik ga het goed zeggen, want ze gaan eruit. Morgan Wallen en Tate McRae staan niet meer in de top 40. De top 3 van vorige week, die klonk zo. Nummer. Man I Need van Olivia... Taylor Swift met The Fate of Ophelia... werd de nieuwe nummer 1 van Nederland, maar is hij dat deze week nog steeds? Of komt die nieuwe hit van Harry Styles misschien wel meteen nieuw binnen op nummer 1? Dat weet je iets voor 6 uur. De nummer 40 is deze week in ieder geval veranderd. Hanna May gaat vijf plekken naar beneden met Wacht op mij. De nummer 40.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 Blijkbaar nu. En eindelijk. Ah. Al sinds oktober loop ik te zeiken. Waarom is dit nou geen top 40? Hoe kan dit nou? Dit is zo'n lekker nummer. En elke keer krijg ik dan ook bijval in de Q Music App. En nu is het eindelijk een feit. Alesso en Sasha. Destiny. Alesso hoor je al jarenlang op Q, ook in de top 40. Sasha is misschien uh, wat nieuwer. Opkomende artiest uit Schotland. Maar ze heeft al aan heel veel dance tracks gewerkt van grote artiesten: Armin van Buren, Joe, Corey. Nu dus ook een track met Alesso. Nou, die gaat eindelijk als een malle. Een tijdje geleden werd hij wel al dik gerepeat. in repeat of niet. We draaien hem ook al best wel lang. Hebben we mixjes gedaan en gekkigheid. En nu dan officieel een top 40 hit. De eerste nieuwe van deze week: Destiny. Nummer 38. Every time it's you and I've known him forever. I <laughs> 40. De enige echte hitlijst van Nederland. Q. Q Music. 37. Like the words of a song, I hear you call. Like a thief in my head, you cry me. You're my queen with just one pawn. There's. Toronto 40 en heel veel mensen uit de Heerste. Iedereen is ziek. Iedereen is ziek. Ook hier bij Q. Iedereen is ziek. Behalve ik. Nou, zij zijn de gek. Uh, misschien is het gek om het te hebben over de zomer. Maar komende week bij Q gaan we toch de zomerse sferen in. Q Music presents het grootste zomerfeest van Nederland. Nou, En wie er allemaal bij zijn is niet normaal. De bankzitters. Flemming, Bente, Akda en de Munnie, Kraantje Papi, Chrischols, Amsterdam, Suzanne en Freek. Ze treden allemaal op zaterdag 5 september vanuit mijn achtertuin. Het strand van Scheveningen. Komende week maak jij kans op tickets om erbij te zijn. Perfect tip tegen de winterdip. Dus zorg dat je vanaf maandag extra scherp naar de radio luistert. 36. Wie weet zing je dit liedje dan live mee vanaf het strand. Deze top 40 hit Niemand van Suzanne en Freek. Deze week op 36 in de enige echt op Q. En ineens moest ik blijven staan. Ik heb meteen mijn jas maar uitgedaan. Nu ben ik precies wat je hier ziet.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 Je.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 Maak ik me zorgen? En is de angst zo groot in mij? Nee, niet. Dit zijn ook wel even zomerse vibes op Q-Music, hoor. In de top 40, Topic, Fireboy, DML, Nico Santos en Buddy. Zometeen gaat de lijst verder met Nederlands talent. Eind van mij. Anton en tot het eind van mij, hoor je zo. Je eerste salaris van het jaar is binnen. Tijd voor een toeslagencheck. Ben je meer gaan verdienen? Pas het aan. Minder gaan verdienen? Pas het aan.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 Kippy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 Kijk op Ben.nl Met korting naar een dierenpark? Ook oh, dat kan, met thuisvoordeel van Ascent. Ik wil van mijn auto af.nl Ik wil van mijn auto af. Ik wil, ik wil. Ik wil van mijn auto af.nl Ja, er is weer heel veel plus 1 gratis bij Plus. Zoals alle optimaal kwark, yoghurt en vla. 1 plus 1 gratis. En Lipton Tea, Pepsi, Rivella en Royal Club per blikje. Ook één plus 1 gratis. We doen het je mee. Plus... Ik wil, ik wil, ik wil, ik wil, ik wil van mijn auto af.nl. Verliefd. Verliefd op Curaçao. De nieuwe bioscoopfilm vol zon, zee en romantiek. Welkom. Curaçao is het eiland van de liefde, zeggen ze. Ja, echt, ja. Verliefd op Curaçao. Nu te zien in de bioscoop. Ook verliefd op Curaçao Geef je cadeau met de nationale bioscoopbom. Het leukste cadeau in het donker. Kijk eens rond in je kamer. Saai hè? Bij Intratuin weten we wat een plant met een ruimte kan doen. Kom daarom deze vrijdag en dit weekend langs in de winkel... en krijg 20% korting op alle kamerplanten en potten. Blijf je verwonderen. Intratuin. Weet je nog die Mercedes op die poster in je kamer? En dat je toen dacht...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 Want als je nu kiest wat bij je past, is ook later je inkomen beschermd... en draag je altijd bij aan een financieel fitte samenleving. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. Hallo, het is half vier. Goedemiddag. verkeersinformatie bij Q-Music. De langste op de A4, Den Haag-Amsterdam... tussen de Schipholtunnel en de Nieuwe Meer, Vijf kilometer, een kwartier. Verder nergens langer dan een kwartier. Welke controle is de A35 naar Enschede, 58,6.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 Ik had van de week nog bij pa op de bank. Hij mist je nog steeds, maar hij doet nog zo lang. En stolt ga ik slecht en maar alleen hier in de licht. Door ik cabotjes aan je saa, ja, dag. Dus ik fluister je naam heel zacht. En ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan.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 40 op 33 uit Canada met rumors En dan ga ik mijn beste Luc Ickink-imitatie, komt-ie. Ja, dan gaan we even van Canada naar Amerika... waar Jelly Roll dus afscheid neemt van zijn Roll. Geitje, nou, hij is echt goed bezig, maar hij is helemaal afgetreden. Hij zat naar het worstelen te kijken op tv en hij dacht dit wil ik ook. Een WWE match vechten, spelen, hoe noem je dat? Nou, hij is helemaal afgerost in de ring, maar goed, maakt niet uit. Fit life rijker, dus we negeren de blauwe plekken en we focussen op de plek in de top 40 en dat is 32.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 40. Stefan Bouwman. Hugh Music. 31. gezellig bij lekker relax spelletjes doen en meezingen met Q knuf van mij nou knuf terug en Greta is er vanuit Frankrijk bij heel veel regen gehad lekkage. ach oh, maar nu schijnt heerlijk de zon. Dat is goed nieuws. Met zometeen in de top 40 som je. Morning maar eerst Alex Warren 30. ticking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 Dus zometeen het nieuws van 4 uur met Danny Vos. Ja, het is het weekend van de finales van een van de grootste tennistoernooien ter wereld. En de winnaar bij de vrouwen is al bekend. als een nieuw iemand. We horen haar zometeen. Thank you so much, everyone. Thank you. Heel erg graag gedaan. Je hoort zometeen ook Sommer. En undressed in de enige echte Q. Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast.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 AMB en gaan. Even opstarten, even ontbijten, even sparren. Nu bij Spar. Douwe Egbert filterkoffie. Alle enkel pakken 500 gram. Twee pakken voor maar 14,99. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit op kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Kee